Dit was het NWS journaal. ANWB verkeersinformatie op de A1 Amersfoort Amsterdam is bij knopend Diemen voor de tweede maal vanochtend een ongeluk gebeurd. Er staat nu 5 kilometer file daar. De weg is afgesloten en verkeer richting Amsterdam kan beter Haarlem volgen. De A9 en de A2.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. We beginnen vanmorgen met een campagne-aftrap... voor de provinciale statenverkiezingen op 2 maart. Nog nooit zijn die statenverkiezingen zo belangrijk geweest. Want die staten die kiezen straks de Eerste Kamer. Waar het kabinet nu geen meerderheid heeft, maar het straks wel hoopt te hebben. En de partijen zeggen het liever niet, maar daarmee worden de komende verkiezingen ook gezien als een referendum over de zittende VVD, CDA, PVV-coalitie. Vier beoogd fractieleiders uit de Eerste Kamer hebben wij vanmorgen aan onze tafel. Elko Brinkman van CDA, goedemorgen. Goedemorgen. Toftisse van GroenLinks, ook goedemorgen. Goedemorgen. En vanmiddag wordt op het partijcongres van de Partij van de Arbeid in Groningen Marleen Bart benoemd tot fractievoorzitter in de Eerste Kamer en daarom zit zij wel bij ons, maar in de studio in Groningen. Goedemorgen mevrouw Bart. Goedemorgen. En bij haar zit ook Luc Hermans, straks fractievoorzitter in de Senaat voor de VVD. Goedemorgen meneer Hermans. Goedemorgen mevrouw. U hoeft niet naar het PvdA congres, maar u woont in. Mag de, wel hoor. U, u woont in de buurt van de studio, dus dat was voor u eh, Wat prettiger. Hartelijk welkom ja. alle ja. vier. Oké, okay, nou, zoals altijd uh, kijken we natuurlijk even in de kranten van uh, deze zaterdag. En nou ja, de alle voorpagina's worden natuurlijk beheerst door uh, de chaos en uh, het, het onbekende, want niemand weet de afloop in, uh, in Egypte. Ja, maar uh, gewoon bijna een, een huiskamervraag om maar misschien uh, uh, in Groningen te beginnen. Uh, Marleen Bart, als u al die berichten zo ziet ook op, uh, op televisie. en je kijkt naar zo'n leider die daar al heel lang zit en niet weg wil, die Mubarak. Wat, wat denkt u dan? Wat moet die man doen? Ja, het is, het is echt een hele gevaarlijke situatie daar nu, denk ik. Um, want Mubarak is natuurlijk iemand die veel te weinig... democratie en ontwikkeling aan zijn land gegund heeft. De corruptie tiert er welig. Uh, mensen hebben geen werk. Er zijn heel veel jonge mensen die met hun, hun energie en hun intelligentie... nergens naartoe kunnen. Vrouwen hebben er te weinig rechten. Tegelijkertijd, uh, ja, als het land destabiliseert... of er komt een um, uh, fundamentalistisch islamitisch regime aan de macht... Uh, dan is dat ook geen goed idee uh, voor de wereld. Dus het is echt heel spannend. En ik vind het echt afschuwelijk om te zien uh, hoe in dat land... nou ja, gebouwen um, uh, in vlammen staan. Mensen uh, omkomen in het geweld. Het is aan de ene kant heel moedig. Uh, mensen die de straat op durven gaan in zo'n dictatuur... en één um, uh, grote schreeuw om vrijheid uh, uiten. En aan de andere kant denk je, ja, waar loopt dit, hoe loopt dit af? Ja, en als ik dan een huiskamervraag stel... moet hij Mubarak ophoepelen, ja of nee? Ik denk dat Mubarak vooral, uh, wil hij niet hoeven oproepelen... heel snel, heel duidelijk, drastische hervormingen moet gaan doorvoeren. Ja. Moet zorgen dat die jonge mensen werk hebben, een perspectief voelen... en dat er veel meer democratie en ontwikkeling in dat land kan komen. Ja, wat u betreft hoeft hij uh, nog niet uh, direct weg als hij maar uh, zijn leven betert. Elke Brinkman, hoe kijkt u uh, naar het nieuws? Ja. Het is het zoveelste bewijs uh, dat de wereld echt anders aan het worden is. Niet met het idee dat het in Moskou of in Washington bepaald uh, wordt. Uh, het is voor mij een totale verrassing. Ik vind het heel dramatisch wat er gebeurt. En um, het is natuurlijk waar dat wij gewend zijn in het Westen aan vrijheid van meningsuiting. Aan op tijd uh, de, de, de bakens verzetten. Aan mensen die ook naar elkaar uh, luisteren. Maar goed, dat is niet, niet niet gewoonte. En en daarom is het op zichzelf ook goed om de goede ervaringen die wij hebben met met democratie. Uh, ja, toch ook voor te blijven houden aan anderen. Ik vind het wel verstandige taal die vanuit uh, Washington wordt uitgesproken. Dat is toch ook uh, terwijl Mubarak altijd gesteund is uh, door Washington. Uh, Washington zegt nu wel, als je nou inderdaad niet verandert, ja, dan, uh, dan gaat het echt helemaal fout. En daar is dus land ook niet bij Obama vanmorgen ja. gegaan. He? Die ja. heeft gebeld ja. met ja. Mubarak. Ja, ja maar laten we zeggen, niet alleen gebeld in het geheim, maar ook duidelijk de wereld laten zien ja. dat Amerika daar niet alleen maar is om het bestaande overeind te houden. Ja. Tof is, hoe kijkt u naar het nieuws? Ja, met grote zorg en betrokkenheid. Uh, en in de hoop dat het volk van Egypte eindelijk uh, kan gaan werken aan een democratische rechtsstaat waarin zijn ook de, res, de, de belangen van minderheden ook gerespecteerd worden. Waar vrouwen, net zoals bij ons vanzelfsprekend... in de grondwet verankerd, dezelfde rechten hebben. Waar respect is voor andere geloofsovertuigingen. En maar kan dat, kan dat onder Mubarak? Dat kan niet onder Mubarak. Mubarak Ik denk Mubarak dat dat zou heel helder moet zijn. Hij? Dit is al dertig jaar lang een dictatuur... die helaas door de Verenigde Staten en zijn Westerse bondgenoten... altijd gesteund is. Ik bedoel, we maken altijd toch de verkeerde keuze met de verkeerde vrienden. Ik bedoel, maar goed, dat als, moet ook als hij opstapt... Vanuit Groningen zijn zojuist ook bang te zijn voor destabilisatie dan in zo'n land? Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja maar, ja, maar ik vind dat een wat te vroege opmerking. Om nu gelijk te zeggen van nou dat zouden dus ze destabiel. En dus misschien wellicht een fundamentalistische moslimstaat worden. Ik denk dat het volk van Egypte heel goed in staat is. Om in alle nuchterheid en rationaliteit te zorgen dat er een goede democratie van onderop wordt opgebouwd. En natuurlijk moet je het oog niet sluiten van dat er ook anderen weer met eh, bepaalde belangen daar een vreselijke staat kunnen opbouwen. Maar dat is niet de eerste instantie waar ik aan denk. Ik denk dat nou de mogelijkheden zijn voor echt een democratische rechtsstaat... en wat de hoop is overal in de Arabische wereld. En ja. dat de Verenigde Staten eindelijk eens goede vrienden maken. Ja, Loek Hermans, uh, u hoort wat, uh, wat Brinkman zegt. Het uh, bewijst dat de wereld uh, er anders uit gaat uh, zien. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, kijk, ik denk dat alle opmerkingen die gemaakt zijn... omtrent democratie en de vrijheid voor het Egyptische volk... heel helder zijn, duidelijk zijn. Maar wat mij ook daarbij, en wat ik nog toevoeg... heel bijzonder opvalt, is dat de invloed van de moderne media... zo enorm is op dit soort ontwikkelingen. Het feit dat mensen met elkaar kunnen communiceren... heel veel informatie krijgen, ook van over de grens. Ondanks het feit dat er dictatoriale regimes zijn... die uh, vaak media vaak afschermen. zie je gewoon dat met Twitter en met allerlei mobiele communicatie... mensen zoveel informatie hebben dat daardoor dit soort dingen... nu gebeuren in Tunesië. Je ziet de olievlek nu naar Egypte. Uh, Amman, heb ik begrepen, is bezig. Dat betekent dus dat er nog wel wat gaat gebeuren op dat gebied en waar dat toe gaat leiden. Kijk, we hebben natuurlijk in Iran een aantal jaren geleden, ook een jaar of dertig geleden, ook een revolutie gehad. En vervolgens heeft dat er geleid tot we daar een zeer uh, absolutistisch regime terug hebben gekregen. Dus ja, je moet hopen dat dit ook daartoe leidt, dat de democratie meer kans gaat krijgen in, uh, in Afrika en dat ook een uh, hele Arabische wereld. Heeft het Westen daar een rol in, wat u betreft? Ja. Welke rol zou dat moeten zijn? Nou, ik denk dat het Westen de rol heeft. Gewoon maar een voorbeeld. Gewoon laten zien. Ik denk dat juist het feit dat wij al die informatiekanalen... tot onze beschikking hebben. En al die uh, punten ook gewoon laten zien. De manier waarop wij de democratie beleven. Ik denk dat dat uh, ook van grote invloed is... op, uh, op de opstelling van de demonstranten in, uh, in Tunesië. Is dat geweest. En nu hier in Egypte. Ja, goed. Oké, okay, nou, we laten het hier bij uh, wat de kranten betreft. Nou ja, uh, Luc Hermans, u had het net over de nieuwe uh, technieken... die uh, uh, de wereld uh, een ander aanzien geven. Twittert u eigenlijk? Ja. Ja, Marleen Bart ook? Nee. Tof het is Ja. Nee. Brinkman, nee. Twee om twee. Dat is een leuke verdeling okay, aan deze tafel. Nou, goed, <laughs> het zal verder niet van invloed zijn op deze uitzending nog. Maar uh, misschien nee, maar nee, wel... Nee, ik weet op... het niet. Oh, ja. Misschien, <hulls> misschien, misschien <hulls> gaan mensen wel twitteren om datgene wat we allemaal zeggen hier. En vanuit oh, ja, maar... onze uitzending wordt wel getwitterd. Dus uh, uh, via Twitter kunt u het ook nog volgen. Kijk. Wij hebben het... Uh... Tros, Radio 1. Wij hebben het over de provinciale verkiezingen vandaag. En provinciale verkiezingen of niet, in die verkiezingen spelen toch de landelijke, de grote leiders, hoe dan ook, een rol. Mevrouw Bart, de Telegraaf is vandaag heel kritisch over uw leider, Cohen, en die schrijft vandaag in het commentaar... Goh, een verrassing. Wie verlost de partij van de arbeid van zijn leider? Dat lijkt me geen fijne uitgangspositie om daarmee de verkiezingen in te gaan. Ja, nou ja, nogmaals, van de Telegraaf verrast het me niet zoveel. Want uh, die zijn geloof ik niet zo dol op de Partij van de Arbeid. Het is dus niet ik, alleen de Telegraaf natuurlijk. De kritiek van. op de heer Cohen is, uh, is al om op het moment. Er wordt, er wordt erg veel kritiek op de heer Cohen geuit. Nou, dat komt vooral van buiten de Partij van de Arbeid volgens mij. Uh, ik was vorige week op die bijeenkomst die we georganiseerd hebben in Amsterdam. Daar heeft hij een vlammend betoog gehouden... waar heel veel enthousiaste reacties op kwamen. En eerlijk gezegd, als ik naar de Nederlandse politiek en naar het Binnenhof kijk... ik ben er natuurlijk jaren weg geweest... dus ik kijk daar nu met een wat frisse blik van de buitenstaanden naar dan denk ik, ja, volgens mij hebben we in Nederland uh, ergere problemen... dan het feit dat Job Cohen zo'n fatsoenlijke man is. Ja, maar goed, even zo goed, uh, uh, laten we nou reëel zijn. U leest natuurlijk ook uh, uh, de grootste krant van Nederland. Leuk is het niet. En ik herinner me nog zo'n hoofdcommentaar van anderhalf, twee jaar geleden. Verlos ons van mevrouw Vogelaar. En inderdaad, dat bracht uh, uw toenmalige partijleider toch uiteindelijk op het idee... om haar maar uh, vaarwel te wuiven. Zo gaat het uh, toch wel soms? Ik heb niet de indruk dat um, uh, leiders van de Partij van de Arbeid... zich op deze manier de commentaren van landelijke dagbladen laten sturen. Um, wat mij vooral um, uh, interesseert is of uh, de heer Cohen... binnen de Partij van de Arbeid draagvlak heeft. En dat heeft hij. Hij staat voor een andere manier van politiek bedrijven. Het is geen man van grove uithalen. Het is geen man van de hypes. Het is een fatsoenlijk, doordacht en wijs bestuurder. En ik denk dat wij in Nederland nogmaals heel veel behoefte hebben... aan meer van dat soort mensen en niet aan meer. Oké, okay, nou hoopvol uh, blijft u uh, gestemd. Maar het is toch uh, uh, nou ja goed om het er even over te hebben. Natuurlijk. Meneer Brinkman, uh, uw uh, partij heeft helemaal geen leider, dus eigenlijk helemaal geen probleem. Wij hebben een hele reeks uh, mensen die op hun plek uh, goed werk doen... of dat nou bleker is, uh, bij landbouw uh, of knapen... met een nieuwe opzet van ontwikkelingssamenwerking... waarbij wel degelijk arme landen geholpen worden... maar met nieuwe techniek om, om voedsel en water uh, ook bruikbaar te hebben. We hebben mevrouw Veldhuizen van Zanten... Uh, die laat zien, gewoon vanuit haar professie... dat ze iets verstand heeft uh, van ouderenzorg en gehandicaptenzorg. En mevrouw Bijsterveld, ik noem maar gewoon willekeurige voorbeelden... Uh, die heel goed met het onderwijs om kunnen gaan, omdat ze dat van binnenuit uh, kennen. En maar dat, dat zijn is voor... geen leiders. Uh, nee, maar de, maar de kunst is, uh, denk ik, vandaag aan de dag om uh, niet te zeggen: één meneer of mevrouw in Den Haag die drukt op een knopje en dan wordt alles anders. Ik denk dat wij veel te veel naar Den Haag hebben uh, gebracht of het nou gaat om risico's, om verwachtingen, om ambities, om subsidies. Veel meer mensen in de scholen, in een bedrijf, in de buurt... die zeggen, ik wil wat meer zelf te vertellen hebben. Het wordt mij veel te papier, veel te veel van boven geregeld. En de, de mensen die ik u noem, die staan voor dat beeld. Dat doe je met elkaar. Degelijke mensen van mijn Buma in de Kamer. Dat zijn misschien niet allemaal uh, Mubarak's en Obama's... maar het zijn wel gewone mensen die laten zien... dat als je mij de verantwoordelijkheid geeft, dan kun je ons vertrouwen degelijk bestuurlijk verantwoord, meerderheden zoeken... niet vanuit een automatisme, ik ben tegen. Dat vond ik het jammer dat een aantal partijen afgelopen week... op voorhand gingen zeggen, dit wordt nooit wat, dit moet nooit wat worden. En je ziet dat de partijen die wel met elkaar hebben gezocht... naar een oplossing, dat die elkaar kunnen vinden. Goed, we hebben het over leiderschap. U luistert naar Troskamer Breed, maar er wordt in de tussentijd ook getennist. En daarom gaan we heel eventjes naar Mark Brasser. Ja, de wedstrijd finale hier tussen Kim Kleisters en Nali volledig in evenwicht. Ja. Tweede set ja. gewonnen met ja. uh, 6-3 door uh, Kim Kleisters. Veel breaks ook weer in deze tweede set. Zeker aan het begin van die tweede set breaks over en weer. Het werd 2-2, het werd 3-3. Toen brak Kleisters de service van Nali opnieuw. Ze kwam op 4-3, liep uit naar 5-3. En wint de set uiteindelijk met uh, 6-3. Kleisters, die halverwege die tweede set een beetje fabank ging spelen. Wat meer risico in de spel ging leggen. Ja, en dat, dat, dat pakte goed uit. Veel meer winners uh, sloeg in die tweede set dan in de eerste set. de dus een derde set in deze finale, Kim Kleisters en Nali. Allebei hebben ze één set gewonnen, allebei met 6-3. Dank, Mark Brassen. Ja. Australian uh, Open was dat. Leiderschap, daar hadden we het over. Uh, uh, uh, meneer Hermans, uw leider wordt vandaag in heel veel kranten geprezen. Dat lijkt me wel een hele fijne uitgangspositie voor deze provinciale verkiezingen. Ja, ik denk dat het ook, eh, nou waarschijnlijk wel heel erg goed ook voor Nederland is. Dat is dat wij iemand hebben als premier die ik wil zeggen gewoon de nieuwe politiek gewoon weet, neer weet te zetten. Helder duidelijk. Niet bang om voor de statenverkiezingen met een zwaar besluit te komen. Ook, en dat vind ik eigenlijk ook een, een staaltje van heel knap uh, politiek vakmanschap. Dat is ervoor zorgen dat je met een minderheidskabinet, uh, wat je eigenlijk hebt... zonder steun van de gedoogpartij toch een meerderheid krijgt. En ik moet u zeggen dat ik het heel knap vind, uh, uh, zowel van, van Rutte... als ook van D66 en goed links dat zij het lef hebben gehad... om Nederland ook internationaal gewoon goed te blijven positioneren... en niet de blik alleen naar binnen toe te richten. U legt dezelfde link met de provinciale verkiezingen, hè? de Dur om dit voor de verkiezingen te doen. Dus die link is er wel, hè? Ja, natuurlijk. Kijk, maar laten we zo zeggen. Kijk, de Taliban houdt geen rekening met de staatsverkiezingen in Nederland. Dat betekent dus dat we gewoon op internationaal terrein moeten we gewoon door blijven gaan. En dan moet je eigenlijk zien te voorkomen dat je zoiets hebt van nou, laat maar even wachten tot de verkiezingen zijn geweest. En dan nemen we een besluit. Dat ja. vind ik een hele verkeerde politiek. En de tweede is, ja, kijk, de staatsverkiezingen komen eraan. U hebt straks al in de inleiding iets gezegd over het feit hoe belangrijk het is dat de Eerste Kamer straks ook een meerderheid heeft voor dit kabinet. Voor dit kabinetsbeleid. En als de mensen willen dat dit blijft doorgaat, dan denk ik dat, uh, dat de verkiezingen uh, daar een hele goede mogelijkheid voor bieden om ook in de Eerste Kamer die meerderheid te laten komen. Ja, voluit is die link er. Meneer u staat ook aan het begin van de campagne vanuit een lastige positie na het Afghanistan-besluit van donderdagnacht. Uw leider Jolande Sap staat volgende week zelfs een motie van afkeuring te wachten. Hoe lastig is dat voor uw partij? Nou, natuurlijk heel erg lastig. Uh, maar wij zijn wel een partij die, uh, en dat heeft Jolande heeft daar echt heel knap het voortouw ingenomen, die wel vanuit de inhoud blijft redeneren. Kijk, het was natuurlijk heel gemakkelijk gezegd van dit kabinet, dat is niet ons kabinet. Nou laat ik dat maar heel helder zijn. Dit kabinet is inderdaad niet ons kabinet. En dat richt zich niet zozeer tegen CDA en VVD, wat gewoon respectabele uh, democratische partijen zijn, waar je vaak ook op de inhoud, uh, uh, ook gezamenlijke standpunten, maar met name de PVV. De gedoogpartner. De gedoogpartner. En je ziet ook dat meneer Wilders, om op Klink, mijn goede oude collega in de Eerste Kamer, Op Klink te citeren, ook vol op het orgel speelde afgelopen donderdagavond en donderdagnacht. En ik vind ook dat de premier daar ook om D66 en GroenLinks en de ChristenUnie tegemoet te komen, ook al wat meer afstand van had kunnen nemen op de manier waarop dat hij erin ging. Dat, was echt, dat stelde u met, teleur? In ja, echt teleur. Dat heb ik Mark Rutte ook laten weten. Dat was gestrekt been, dat was grof, weer naar de moslim, moslims in Nederland zelf, naar de moslima's in Nederland. Enzovoorts. maar goed, genoeg over wilders. Maar goed, even, even Het te is grond... lastig voor GroenLinks, het is lastig geweest, ja, maar precies. wij hebben heel nauwkeurig wetende wat er in ons verkiezingsprogramma staat. We nee. laten Afghanistan niet in de steek. We blijven Afghanistan steunen in de opbouw... van een democratische, civiele rechtsstaat. Uh, het Westen heeft daar een verplichting. We hebben vervolgens hebben Mariko Peters en Alexander Pechtold... in april vorig jaar een motie ingediend... om zo'n politiemissie te onderzoeken. Daar komt de reactie op van het kabinet... die ons niet bevalt, omdat die veel te ver afstaat van de motie. Ja, dat hebben we allemaal uitgebreid gezien. Ja. Waar het natuurlijk om gaat, is dat een groot deel van uw electoraat... van uw kiezer, maar ook een groot deel van uw eigen partij partij, uw leden, eh, het helemaal niet bevalt dat u het kabinet eh, zo omarmt? Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen. Nou, maar het is, het is een, de als in... één vraag bedoeld. Ja, dat weet ik. Maar het is de <laughs> lijn van de inhoud, verkiezingsprogramma, motie... en uiteindelijk datgene wat je in een debat weet te bereiken... waar je dan de balans op maakt, alles afwegende van... zijn we akkoord of zijn we niet akkoord? En het tweede is een lijn die daar nu direct mee in verband is gebracht... van moet je... Bij een constructie van een minderheidskabinet. zoals dat is afgelopen jaar tot stand gekomen is. vanuit de oppositie. structureel nee blijven zeggen. bij alle lastige kwesties. of kun je op inhoud ook met dit kabinet. Uh, uh, een standpunt verdedigen. Ja. wat Nederland niet isoleert van de internationale maar wereld. Lastig, ik, maar het is toch wel lastig, denk ik, meneer lastig. Uw partijleider Jolanda Sap heeft uh, bij haar. Reden, zeg maar gezegd, als een van de doelen... wij sturen dit kabinet zo snel mogelijk naar huis. Ja. Deze eerste gelegenheid, die daarvoor was... Beschadiging in elk geval. Beschadiging dan in elk geval, heeft zij niet aangegrepen. Ik zeg niet dat ze dat wel had moeten doen, maar het is een constatering. Omdat de betrokkenheid bij Afghanistan, bij het volk van Afghanistan om eindelijk een civiele democratische rechtsstaat op te bouwen... groter is ja. dan ons Nederlands particuliere doel dat dit kabinet weg moet. Goed. En dat nou ja, we, we willen niet uitvoerig weer over de missie nee. doorgaan... maar nee. de, de linkse samenwerking is hiermee wel voorlopig van de baan, denk ik. Hè? Nou ja, ik constateer in ieder geval D66, ChristenUnie en GroenLinks... dezelfde conclusie hebben getrokken en uiteindelijk uh, akkoord zijn gegaan... met deze missie, zoals die door het kabinet... helemaal in de richting van de GroenLinks-D66-motie ja. is Ik ja, Maar, maar dat, dat toch even voorleggen ook aan Marleen Bart in Groningen... want u bent de andere partner in de linkse samenwerking. Is het wat u betreft moeilijker geworden met de opstelling van GroenLinks? Nee, want eh, ook linkse samenwerking doe je altijd op de inhoud. Eh, ik heb met heel veel respect gekeken naar de manier waarop GroenLinks en D66... en de ChristenUnie geworsteld hebben met dit onderwerp. Dat hebben wij overigens ook. Eh, dit is geen besluit dat de Partij van de Arbeid makkelijk valt. Want ook wij voelen die internationale verantwoordelijkheid. Maar wij zijn er echt tot in het diepst van onze vezels van overtuigd... dat deze missie, dat volk van Afghanistan, niet helpt. En wel eh, Nederlandse troepen en Nederlandse politiemensen enorm in gevaar brengt. Die afweging maakt elke partij uh, dat uh, recht heeft iedereen... en ik kan daar alleen maar met respect naar kijken. Maar ja. nogmaals, wat ons betreft is het in Kunduz echt veel te gevaarlijk... en de manier waarop de missie is opgezet... Ja. Ja, zal die niet... democratische rechtsstaat in Afghanistan niet dichterbij zijn. Ja, maar brengen. goed, me, me, mevrouw Bart, de vraag was eigenlijk... Uh, wat betekent dit voor de linkse samenwerking? Want u stond als Partij van de Arbeid samen met de SP dan weliswaar... gewoon alleen en links, zou ik maar zeggen... en zonder samenwerking van GroenLinks... Ja, het is grappig dat u zegt dat wij samen met de SP alleen stonden. Dat vind ik een mooie paradox. Uh, maar um, kijk, linkse samenwerking doe je op de inhoud. En wij hebben in, ja, Nederland, vers ook we maar... hebben in Nederland verschillende politieke partijen... aan de, de rechterkant van het spectrum... en verschillende politieke partijen aan de linkerkant van het spectrum. En dat je dan af en toe van mening verschilt... wil helemaal niet zeggen dat dat een goede samenwerking in de weg staat. Oké, okay, dus er is eigenlijk niks aan de hand. U bent vrienden alleen even op dit onderwerpje niet. Zo gaat dat in de politiek, hè? Oké, okay, nou, tof tisse, tof. Nou ja, goed, ik vind dit een, een, een, een respectvolle reactie vanuit de Partij van de Arbeid. En ik zie ook geen enkele aanleiding om te zeggen van... wij gaan nou niet verder met voorzichtige besprekingen... om te kijken hoe wij samen met die vier partijen op de linkerflank... Dit kabinet op de hoofdthema's, vaak ook voor de aanpak van de financiële crisis, waar ze de rekening leggen bij duurzaamheid en bij groen en bij kwetsbare mensen. Om Precies. dit kabinet is heel moeilijk te maken in de Eerste Kamer van over. Goed, daar, daarmee zijn we meteen weer bij de verkiezingen terug. Vanaf Ik dacht, het uh, laten we dat maar even debat ja. Afghanistan. Uh, want ja, de, het, het is het eerste debat vandaag. De campagne gaat beginnen. Maar er zit toch iets raars aan, want mensen thuis kunnen niet op u stemmen. We kunnen wel op een partij uh, stemmen, uh, in mijn geval het CDA. Uh, kunnen stemmen op de belangen van hun provincie... die in Friesland net weer iets anders liggen dan in Brabant... of in Zuid-Holland, waar ik uh, woon. En uh, dat is denk ik ook de kern van deze verkiezingen. Heel veel mensen voelen wel dat ze in, als het ware in twee werelden leven. Aan de ene kant de wereld van Egypte en China... belang van de export, belang van ontwikkelingssamenwerking. Dat is... De grote politiek, maar daarnaast de inrichting van mijn buurt in de stad. De betrokkenheid van mij bij het op orde houden van de leefbaarheid van het dorp waarin ik uh, woon. Hoe uh, kan ik beter betrokken raken bij wat er in mijn school gebeurt? Dat in mijn zijn ziekenhuis. allemaal gemeentelijke dat zijn... dingen nee, die Nee, daar Nee, moet u niet onderschatten dat de provincie daar vaak heel ordenend in bezig uh, is. Als het bijvoorbeeld uh, gaat over de vraag... Uh, hoe, hoe nou gewoon dat gebied eruit ziet uh, in, in mijn streek... Waar, uh, waar ik me happy moet voelen, of het nou in mijn huis is... of in mijn buurt of in mijn stad of, of, of in het landschap... dan zijn dat typisch dingen waar die provincie over gaat. En Friesland ziet er echt anders uit, voelt echt anders aan dan Twente. En zo voelen de mensen ook. Dus dat organiseren van de betrokkenheid... het vraagstuk van de, van de landinrichting, van de landbouw daar. Maar ook hoe krijg je de regionale economie op gang? Dat is niet iets wat een gemeentebestuur even kan regelen. Ja, maar goed, uh, u, u noemt allemaal dingen waar u uiteindelijk niet over gaat straks Als lid van de Eerste Kamer. En dat was eigenlijk het vreemde wat ik wilde aanhoren. Ja. Die getrapte verkiezingen. Je, nee. je stemt straks voor de provincie, nee. maar je krijgt er de mensen in de Eerste Kamer bij. Ik Toch vind het is... eigenlijk ook heel erg jammer voor al die twaalf provincies waar al die partijen met hun lijsttrekkers, met hun programma ongelooflijk hun best doen. om 2 maart of vooral in het kader van die provinciale verkiezingen te zetten. dat dat zo overschaduwd wordt door dat landelijke belang van dat kabinet Rutte, minderheid met gedoogsteun van de PVV. Maar ja, dat is dus, nou eenmaal de constructie. Dat is wel de constructie. Maar of laten wij anders? in ieder geval met z'n allen, ook beoogdlijst, want ik ben nog slechts beoogd lijsttrekker of kandidaatlijsttrekker, ervoor zorgen dat we vooral ook die provinciale thema's hun ruimte en hun recht gunnen. Want er wordt heel hard gewerkt door statenleden... ook de afgelopen vier jaar en ook voor de komende vier jaar om op die provinciale thema's mooie dingen te doen. Natuurlijk is het zo dat de dadelijk gekozen provinciale statenleden op 23 mei de eerste Kamerleden kiezen. En in mijn geval is het natuurlijk de hoop dat heel veel mensen twee maart naar de stembus gaan en groenlinks eh, het hokje bij GroenLinks rood maken. Zodat er straks een nog sterkere fractie in de Eerste Kamer komt van vier naar zes of zeven. Eh, daar gaan we maar laten we ook ook, toch zorgen dat twee maanden ook vooral staat... in het kader van de provinciale verkiezingen. Ja, uh, Loek Herman... Maar, dus, uh, laten we, net zeggen, laten we daar, daar nou even heel heel over doen, want het dus geeft natuurlijk... een heel mooi antwoord. Maar uh, wel, deze, Luke. als je gewoon kijkt, dan zie je gewoon dat, uh, dat uh, zeg maar, de linkse partij... als ik het zo mag zeggen, dat ja. nou, die partijen zich echt aan schaken... om zo snel mogelijk het kabinet gewoon weg te krijgen. Dat ja. is een goed recht, dat mogen ze doen. En als ja, ze daar de eerste kamer voor kunnen gebruiken, dan doen ze dat. GroenLinks is daarmee gestopt, volgens mij. Nou, die hebben in ieder geval, en dat vind ik, daar heb ik straks ook een lovende woord over gesproken. Dat wil ik maar één keer doen, we moeten allemaal niet te gek worden. Maar als je kijkt naar het feit dat men eigenlijk zegt van ja, we moeten proberen dat uh, dit kabinet geen meerderheid krijgt in de Eerste Kamer. Nou, dat is een strijd die ze dan zelf vervolgens aangaan. En ik denk ook gewoon dat dat ook gewoon heel reëel is op dit moment. Maar nog één ding over die staten. Ja. Laten we ons goed realiseren dat dit kabinet veel van de ruimtelijke ordening overlaat aan de provinciale staten. Dus dat, uh, en daar ben ik met de heer Brinkmans hier eens. Dat de Provinciale Staten een grote rol spelen in de ruimtelijke inrichting. Dus waar komen bedrijventerreinen, hoe komen de wegen te lopen, waar mag woningbouw zijn, al die dingen, dat zijn belangrijke zaken voor de Staten, maar het is onmiskenbaar zo, laten we daar nou ook daar reëel in zijn, dat de discussie over de positie van de Eerste Kamer en, en de richting van dit kabinet, dat dat erin is waar het gewoon om gaat, of het kabinet door kan regeren of niet. We ja, maar... hebben even duidelijk, of het kabinet kan doorregeren uh, of niet, anders gevraagd als deze coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer haalt... dan is doorregeren niet meer aan de orde. Jawel, nou, en of. maar is, je hebt al gezien dat Rutte in staat is... om ook eh, via andere coalities, andere samen en meerderheden... te komen tot belangrijke besluiten. Dat is één belangrijk punt. Maar het wordt wel natuurlijk een heel stuk moeilijker. Laten we daar heel over zijn. Want er zijn natuurlijk een heleboel terreinen... waarop in de Nederlandse politiek duidelijk verschillen van mening zijn... over hoe we dat moeten gaan aanpakken. Uw fractievoorzitter in de Eerste Kamer, meneer Brinkman... Uh, uh, de heer Werner die heeft gezegd... de bodem valt onder dit kabinet uit... als er straks geen meerderheid is in de Eerste Kamer. Dat was een, uh, een opmerking die, uh, denk ik... Uh, op het het Verkeerde moment, het verkeerde signaal uh, gaf. Ik zit daar anders ja, nee, uh, in. Uh, ja, uh, natuurlijk dat is ook het charme van iedere partij dat er verschillende opvattingen zijn. Ik geloof dat het verstandig is: echt eerst de uitslag te bekijken, twee, te laten zien dat de oude onderscheid tussen links en rechts iets te gemakkelijker is. Er zijn heel veel thema's op het ogenblik... waar wel degelijk over de oude grenzen heen een over is. Dat we te veel in Den Haag hebben neergelegd. Op het punt van de veiligheid willen we het allemaal wat strikter. Uh, wij willen ook meer verantwoordelijkheid laten aan ondernemers, aan scholen. Uh, noem maar op. Dat, dat is allemaal niet iets, iets wat de maatschappij splitst. We zitten allemaal te kijken over de, dat de wereld internationaler is geworden. Dus degene die als het ware de, de gordijnen aan de grens dicht willen trekken... die, die voeren de verkeerde oorlog. En ik denk nou, dus wacht dat even, ongeacht, even, ongeacht de verkiezingsuitslag... zullen wij dus nog goed moeten kijken of je op heel veel van die thema's... toch meerderheden met elkaar kunt maken. En dat kunnen best wisselende meerderheden zijn. Ja, maar u heeft het net over degene die de gordijnen dichttrekt... aan de grens die voert de verkeerde oorlog. Uh, volgens mij, is, is uh, heeft u het dan over de PVV? Ik heb het over al diegenen die als het ware in een soort herverdelingsmechaniek, waarbij we vooral voor onszelf zorgen, wij in ons land of in, in onze regio. Maar maak het die... nou gewoon eens concreet. Heeft u het dan over de PVV? Er zijn verschillende uh, partijen die als het uh, ware... Maar heeft moet... u het dan over de PVV? Ik heb het over... Ik zit in de politiek niet om op anderen af te geven. Ik nou, probeer ja, de ja, verkiezingen inhoudelijk... gaan er wel over, om je te onderscheiden van een ander. Ik denk ja, dat de hele het, het, het over de PVV is. Ja, dat kan ik er te Ik laat ja. u daar graag uh, bij. Uh, ik signaleer dat er ook bijvoorbeeld, ik zal een ander voorbeeld te noemen, nee, dat Linker, dat, wat heet linkerzijde mensen zijn die zeggen... We hebben laat, het over de rechterzijde. Ja, ik heb het over de linkerzijde. Uh, ja, kant. maar ik ga over de vragen. Ja, en ik ga over de antwoorden. Ja, nou, maar het denk... ging over de bodem onder het kabinet. Het is, uh, jos Wel nog... Uh. Deze verkiezingen gaan niet in de eerste plaats over de vraag of het kabinet blijft zitten. Natuurlijk, oh. als het een dramatische uitslag uh, is waarbij iedereen in ruzie terechtkomt... dan komen we nog een keer uit bij een ander soort kabinet wat ik in vroegere uitzendingen hier heb bepleit. Ja. Maar wat we het nu het hier uh, over, uh, over hebben, is een situatie waarbij de afgelopen week heeft laten zien... dat als je serieus, inhoudelijk, per mm -hmm. thema, met elkaar zoekt naar samenwerking... dat die te vinden is. En ik ga er niet op voorhand vanuit dat dat niet zou kunnen blijven. Natuurlijk, ja, kijk, de Eerste Kamer is dat deel van de Staten-Generaal... waar heel nauwkeurig gekeken wordt naar de inhoud van wetsvoorstellen. Uh, dat doen we al heel erg lang. Dat blijven we ook doen. Ook na 23 mei en na 7 juni, wanneer de eerste, nieuwe Eerste Kamer aantreedt. Maar het is zonneklaar dat wanneer dit kabinet, dit huidige kabinet... geen meerderheid uh, behaalt in de Eerste Kamer... dat het natuurlijk ongelooflijk lastig is om het huidige regeerakkoord... laat staan, het gedoogakkoord, om dat uit te voeren. Ja. En dan zal het gauw afgelopen zijn met het kabinet. Dus ik denk wel degelijk dat op 2 maart de vraag aan de orde is... burgers van Nederland, wilden u kabinet en de uitvoering van dit regeerakkoord... mogelijk blijven maken of niet? U geeft en dan er toch een... wel een referendumbetekenis aan? Nou, geen referendumbetekenis, maar de betekenis van de 2 maart statenverkiezingen... waar het over die provinciale ja. thema's gaat... Is natuurlijk wel dat daar statenleden uitkomen die straks die de dat samenstelling precies, precies. van de Eerste Kamer bepalen. Ja. En dan wordt het voor het kabinet natuurlijk hartstikke lastig. Als ze uh, uh, maar 37 zitters bij elkaar willen ja, ja, halen. Dat zijn samen en 7, 4, dat, dan heb je geen meerderheid. Ja, dan heb je geen meerderheid. Uh, Marleen Bart, uh, wat, is, ja. hoe, wat is eigenlijk uh, uw uh, oproep dan in dit verband aan de kiezer? Met het oog nou, op kabinet. Ja? Wij zijn er niet op uit uh, om het kabinet uh, koetke koet, koet weg te sturen. Het gaat okay. mij om de inhoud van het beleid. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om me over te gaan geven aan allerlei binnenhofspelletjes over kabinet. Nou, daar zit het. Daar zit de het Eerste Kamer om, wel namelijk. Nee, de Eerste Kamer zit er om de belangen van het Nederlandse volk te dienen. Oh. En de belangen van het Nederlandse volk zijn gediend bij goed beleid. He, en u had het net over de rol van de Staten. Nou, onze provinciale lijsttrekkers hebben alle twaalf gezegd. Uh, dit zijn landelijke verkiezingen. Uh, het beleid van dit kabinet, daar krijgen wij in de provincie... ook heel veel last van. He, bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor de jeugdzorg... Mm -hmm. van duizenden euro's, die ervoor zorgt dat kinderen niet meer geholpen worden... omdat ouders dat niet kunnen betalen. Uh, en de jeugdzorg is een provinciale verantwoordelijkheid. Dus onze twaalf provinciale lijsttrekkers hebben gezegd... dit zijn landelijke verkiezingen. Want heel veel beleid dat dit kabinet voert... is zo heilloos en zo slecht voor Nederland. Het is echt heel belangrijk dat er in de Eerste Kamer... een stevig Bolwerk ontstaat om dat beleid tegen te houden. Dus ja, u ja. legt niet genadruk op de provinciale verkiezingen, op de provinciale thema's onze eigen provinciale lijsttrekker zeggen voor deze keer gaan jullie echt maar voor die landelijke discussie, want nogmaals het beleid dat dit kabinet voert is ook voor de provincie zo schadelijk dat wij er alle belang bij hebben dat dit kabinet ander beleid moet gaan voeren. Ja. En ik ga ja. dus niet me ver, uh, uh, mijn tijd voordoen met allerlei binnenhofdiscussies over kabinetscrisis of het kabinet wegsturen, want het gaat uiteindelijk om de inhoud van het beleid, ja, het nee. gaat om het belang ja. van de mensen in Nederland en ik ben niet tegen maatregelen van het kabinet, omdat ik tegen een kabinet ben. Ik ben tegen maatregelen van dit kabinet, omdat ze slecht voor de toekomst van ons land zijn. Oké, okay, Dus u bent eigenlijk voor het kabinet, maar nee. ze moeten de maatregelen uitvoeren die u beter vindt. Uh, elk kabinet dat beleid voert dat de Partij van de Arbeid fantastisch vindt, uh, zullen wij niet in de weg staan. Oké, okay, dus u, u hoeft eigenlijk niet in het kabinet als het beleid van u maar wordt uitgevoerd? En dan hebben wij een meerderheid of een sterke positie in de Eerste Kamer ja, ja. nodig. Oké, okay, nou, dat is nog best een klus voor de kiezer om dat zo uit te vogelen. Maar nee, het is hoor, op het zich. Mij is het mij vrij helder. Oké, okay. nou ja, ik denk er in ieder geval nog even naar. Meneer Brinkman, hoe dan ook? Uh, dat landelijke aspect staat, uh, staat uh, op de agenda of, of, of, of we nu willen of uh, niet. Waarom uh, moeten kiezers... Uh, op het CDA stemmen en niet op andere partijen? Uh, omdat de CDA staat voor, uh, voor degelijkheid, uh, ook bij moeilijke beslissingen. Uh, wat je ziet is dat we nu meer aan rente uitgeven op de staatsschuld... dan we bijvoorbeeld aan het hele hoge onderwijs... inclusief de studiefinanciering uitgeven. Dat is gewoon zonde van dat geld. Uh, dit is maar een willekeurig voorbeeld, maar wel belangrijk. Uh, die, die staatsschuld en die, die noodzakelijke bezuinigingen brengen ons niet in een situatie van de middeleeuwen terug. Dus we moeten niet overdrijven. Je moet eerlijk tegen elkaar kunnen zeggen... Uh, we moeten het op een paar plekken uh, wat anders doen. Tegelijkertijd weten we ook dat in de politiek... Uh, je vooral moet zorgen dat de werkgelegenheid... dat de ontwikkeling van nieuwe producten... dat de export van producten... dat de, de activiteit gestimuleerd uh, wordt. Dat hoef je niet allemaal zelf in Den Haag te doen. Maar ondernemerschap is iets waar we zeer voor staan. En tenslotte eigen verantwoordelijkheid... In de buurt, uh, in de school uh, en dat in de gezamenlijkheid. Wij zijn een partij voor dingen die hoopvol uh, wil zijn en niet, niet wil gaan zitten somberen. Meneer Hermans, uh, uw leider heeft gezegd, het maakt eigenlijk niet uit hè, wie je stemt als het maar VVD, CDA of PVV is. Bent u dat met hem ja. eens? Nee, ik hoop, ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen op de VVD stemmen. Omdat ik denk dat uh, de VVD, en ik denk ook samen met het CDA, denk de rug gaat van dit kabinet vormen. En de VVD denk ik heel duidelijk kleur geeft aan de, aan de manier waarop uh, ons land moet worden hervormd om klaar te zijn voor de, voor de komende periode. Dus ik ben uh, nadrukkelijk iemand die oproept om uh, op de VVD te gaan stemmen. En ja. ik denk dat dat ook heel veel mensen, als je nu kijkt, met zo'n sterke uh, premier die we nu hebben. Met uh, een aantal hele goede ministers, ook CDA ministers heel goed. Dan zeg ik van laat dit kabinet gewoon. Zijn werk gewoon goed doen. Uh, je ziet dat de overheidsfinanciën worden gesaneerd. Je ziet dat de veiligheid aangepakt wordt. Zaken waar mensen zich heel lang over geërgerd hebben. Die nu eindelijk echt eens aangepakt gaan worden. Kortom, uh, ik zou zeggen, laat dit kabinet gewoon zijn werk netjes gewoon, uh, doorzetten. Want dat hebben we heel hard nodig in Nederland. willen we niet afleiden? We moeten eerst de koek met elkaar verdienen. Dan kunnen we hem uitgeven en laten we erg goed oppassen... want als we alle mooie verhalen van dit is moeilijk en dit is moeilijk... Ja. ja, dat zal wel zo zijn, maar als we het niet oppakken... dan krijgen we datgene wat we hebben gezien bijvoorbeeld in landen als Portugal en Ierland. Dan gaat de internationale financiële wereld zich met jou bemoeien... en dan ben je nog niet jarig. Ja, Wat vindt u eigenlijk anders dan het CDA, dit even voor mij als kiezer? Nou, wij vinden als VVD, denk ik, dat, dat de lijn die wij nu hebben uitgezet... als kabinet, in aanzien van bijvoorbeeld de hele discussie rondom de, de, de onderwijszaken... dan zeggen wij van, laten we nou voor gaan zorgen dat mensen ook... als mensen onderwijs gaan volgen, dat ze dan ook daadwerkelijk de kansen krijgen... en maximaal met excellentie en, en, en topopleiding en dergelijke... Nederland verder vooruit kunnen helpen. En ja, dat is iets wat de VVD sterk heeft bepleit. En wat ik nu zie, dat het in het regeerakkoord ook staat. Dus ik denk dat dat nu uiteindelijk ook dan dominant is geworden... in de discussie ook bijvoorbeeld van onderwijs. Toftisse, waarom zouden mensen op uw partij moeten stemmen? Omdat mensen geloof hebben dat een toekomst een betere toekomst mogelijk is. Uh, GroenLinks zoekt heel erg de verbinding met mensen, met de leefwereld van mensen... waar uh, de aarde gezond is, waar voedsel op verbouwd kan worden... waar uh, dieren op kunnen leven, waar mensen kunnen genieten van natuur en landschap. We zoeken de verbinding met de leefwereld van mensen waar ze veilig willen wonen... in leefbare buurten, waar kinderen rustig kunnen spelen, waar schoolroutes zijn. Toch wat ken ik bijna geen enkele politieke kwaliteit. partij die daar allemaal tegen is. Ik denk dat er één van de partijen dat uh, niet wil, meneer Tissen. Ik, nou, wij trekken wel de consequenties... als je lucht die te ademen moet zijn... water wat te drinken moet zijn... en aarde waar het gezond is om op te wonen... dat daar dus echt een omme zwaai moet komen in het, uh, in het uh, nationaal natuur- en milieubeleid. En daar is het kabinet ongelooflijk is eigenlijk volledig afwezig. Ja, nou, maar het dat vind ik dat van, de van, van die algemeenheden. Wij zijn onverschrokken voor de toekomst. Wij, hebben, wij jagen ja. burgers ook geen angst aan voor de toekomst. We zijn internationaal georiënteerd. We zetten ons in van veilige wereld. Dat hebben we deze week ook laten zien. Doen die we gaan de consequenties intrekken. Uh, GroenLinks heeft een programma wat uh, uh, durft te hervormen, om ook outsiders mee te laten doen op de arbeidsmarkt... om de verzorgingsstaat betaalbaar te houden... om het onderwijs eh, daar echt fors uit, uit te investeren... dat mensen ook langer mogen studeren, beter kunnen studeren... zich breder kunnen oriënteren... Dat waardoor zijn... we uiteindelijk een toekomstbestendige samenleving samen kunnen bouwen. En als al die andere partijen daarmee eens zijn... Nou ja, dan snap ik niet dat er dit kabinet gestuurd wordt als CDA en VVD. Marleen Bart, nog even. Reden om op ja. uw partij te stemmen? Ja, voor ons is echt het belangrijkste punt deze verkiezingen... dat wij vinden dat de rekening van de crisis oneerlijk gepresenteerd wordt. He, er wordt bezuinigd op de sociale werkvoorziening... er wordt bezuinigd op onderwijs aan gehandicapte kinderen... er wordt bezuinigd op de jeugdzorg. Dat zijn allemaal groepen mensen, kwetsbare mensen... die geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor het ontstaan van de crisis... en die nu wel de rekening eh, daarvan gepresenteerd krijgen. En waar ik me ook echt heel veel zorgen over maak... is dat dit kabinet onze economie kapot gaat bezuinigen. Het bedrag dat bezuinigd wordt is veel te hoog. Uh, zo'n 2,5 miljoen Nederlanders werken in het onderwijs... werken in de zorg, werken als ambtenaar. Die worden allemaal op de nullijn gezet of ze raken hun baan kwijt. Mm. En dat is niet alleen voor hen heel erg, maar dat is ook heel erg... voor bijvoorbeeld alle winkeliers in Nederland. Die hebben het al heel moeilijk. En als je zo'n grote groep Nederlanders uh, ervoor zorgt... dat ze niets meer te besteden hebben de komende jaren... dan gaat ook het bedrijfsleven daarvan in een cirkel naar beneden. Mm. Dus wij vinden dat dit kabinet te hard en te veel bezuinigt. Uh, dat is slecht. Voor de economie. En het is heel slecht voor de kwetsbare mensen in Nederland die ja. hier keihard door getroffen worden. Dat toch even voor de politieke zuiverheid. Eh, en niet om de geschiedenis terug te halen. Maar u voormalige partijleider en, en, en, en ooit ook minister van Financiën Wouter Bos, heeft veel van die bezuinigingen ook al reeds voorbereid. Die het kabinet nu uitvoert. Dus wij eh, hadden ook in ons verkiezingsprogramma staan dat er bezuinigd moest worden. Wij staan als Partij van de Arbeid voor een verantwoorde ontwikkeling... van de overheidsfinanciën en een degelijk beheer van de staatsschuld... Eh, en eh, de staatsfinanciën. Er moest bezuinigd worden, we zitten in een crisis. Maar wat je niet moet doen, nogmaals, is die bezuinigingen laten neervallen... bij mensen die part nog deel hebben, hè, gehandicapten... die nu niet meer aan het werk kunnen, die niet meer goed kunnen deelnemen aan het onderwijs. Dat zijn mensen die helemaal niets te maken hebben met banken, met bonussen... Met met aandelenkoersen en wel hun werk kwijtraken of hun zorg kwijtraken... omdat dit kabinet het wegbezuinigt. Maar het is wel heel vreemd dat dit soort relaties okay. worden gelegd. We hebben, we hebben te maken natuurlijk met het feit dat de Nederlandse economie... een enorme klap heeft gehad. We zijn miljarden aan inkomen zijn we kwijtgeraakt. Dat betekent dus dat je orde op zaken moet stellen. Als je orde op zaken moet stellen, dat doet pijn. Dat doet bij iedereen pijn. Je kunt niet alleen dat doet niet groepje... pijn bij de bedrijven die een verlaging van de vennootschapsbelasting krijgen. Maar het doet wel pijn bij de kinderen die, die, die niet meer krijgen. naar school kunnen. Ja. Even, even met de aanzien van die vennootschapsbelasting. Dat is omdat de ziektekosten enorm stijgen. En de werkgever er automatische 50% van moet betalen. Maar waar het om gaat in dit geval. Dat is dat je zegt van uh, ook de economie zal moeten worden gesneerd. En ook die ondernemers, die retail ondernemers, die MKB'ers en ik ken ze... als geen ander, die zien heel goed in dat het erg belangrijk is om de Nederlandse staatsfinanciën goed op orde te hebben. Daarna kunnen we weer eens gaan praten over de vraag of we misschien nog wat extra kunnen gaan verdelen. Maar het gaat er nu om dat we de staatsfinanciën goed op orde krijgen, dat we de veiligheid in dit land verbeteren en dat we ervoor zorgen dat een heleboel van die ergernissen die mensen hebben, dat we die nu weg weten te halen. Meneer Brinkman, u heeft vaak uh, inderdaad gepleit voor slagkracht uh, in Nederland en zelfs daarom ook wel eens voor een zakenkabinet, omdat er allemaal veel te weinig uit het Haagse bestuur komt. Um, die economische problemen. Er zijn bijvoorbeeld een aantal zaken die dit kabinet... op grond van afspraken niet kan uitvoeren. Het ontslagrecht aanpakken. Uh, de WW aanpakken. Uh, de pensioenleeftijd veel sneller en veel uh, later laten ingaan. Uh, hoe ziet u dat eigenlijk? Ik bedoel... nou ja, we begonnen deze uitzending met de internationale situatie. Wat je ziet is dat steeds meer bedrijven uh, te maken hebben met het feit dat dat niet meer een Nederlandse discussie is of een bepaald product hier nog wel of niet gemaakt wordt, maar dat dat over de grens bepaald uh, wordt. En de, de kern van de probleemstelling is niet... of wij de mensen die we nu in enige vorm van collectieve diensten... hebben allemaal kunnen blijven bedienen. Maar de kern van de vraag is hoe wij meer uh, uh, ondernemers aan de slag kunnen krijgen... die voor werkgelegenheid kunnen zorgen, die productinnovatie kunnen uh, doen... en die mee kunnen in die internationale concurrentieslag. Natuurlijk uh, altijd binnen de juiste sociale verhoudingen. Waarom is... Uh, ook door onze partij CDA uh, gezegd... je moet naar wat flexibeler arbeidsverhoudingen... want je kunt wel degelijk mensen uh, die, die een lichte handicap hebben... Uh, opnemen in het arbeidsproces... Uh, maar dat zal uh, uh, wel moeten tegen beloningsvoorwaarden... Uh, die ook... Ja, op te brengen zijn door het bedrijf uh, die de mensen in, in diensten heeft. Het is nou eenmaal een oh, afrekening. Oh, hoe heet dat wat ja, u nu zegt eigenlijk? Dat is dan toch gewoon dat die uitkering omlaag gaat? Of zie ik dat nou verkeerd? Uh, uh, ik heb het over mensen die in dienst kunnen komen. Ja. Of voor een deel in diensten kunnen komen. Waar arrangementen zijn waarbij de staat een stukje van de bijdrage doet. De sociale ja. werkvoorziening, ja. een bedrijf. Ja. Mijn punt is uh, dat het voortdurend gebracht wordt in termen van de overheid. Moet een aantal dingen blijven doen. Oh, ik ja. denk dat dat niet de oplossing is. U vraagt het aan het CDA. Ja. En waar wij voor zitten is als we daarover blijven... Dus Kuseren, dan worden we ingehaald. Dat zijn de feiten. Gaat u één keer in India kijken, gaat u één keer in, in, in, in uh, Brazilië tof, kijken? Toft is er wilde maar, meneer Brinkman. Is er, nee, sorry, mevrouw Bart. tof is er wilde erop ingegaan. Dat is een woorden van de heer Brinkman, maar dit regeerakkoord. Dat was gegijzeld door Geert Wilders, die juist op het gebied van die arbeidsmarkt... en de hervorming van de verzorgingsstaat geen enkele beweging wil maken. U zegt mooie dingen. En ik ben er voor een groot deel over eens. Maar met, met VVD, gedoogsteun PVV, krijgt u dat helemaal niet klaar. De, de items die de VVD in het verkiezingsprogramma heeft staan... om de hervorming ja. van de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat... Echt aan te pakken, wordt niet gedaan. De, ja, op slot. de uh, nou... woningmarkt is op slot, u doet helemaal niets. Ik, dus, dus, ik dit, dit kabinet op... is dus niet klaar voor de toekomst. Ik reageer op de woorden van mevrouw Bart. Die is verwijt gemaakt aan het CDA uh, uh, dat wij... Uh, bepaalde bezuinigingen uh, doorvoeren die zijn naar mijn gevoel sterk overtrekt. Jongelui die ten onrechte in het speciaal onderwijs terechtkomen, terwijl ze met een beetje extra inspanning van het gewone onderwijs gewoon mee zouden kunnen met de hoofdmoot. Uh, die worden uh, niet, uh, niet wegbezuinigd uh, mijn, mijn punt is dat wij moeten zorgen dat er in dit land werkgelegenheid blijft en dat moet niet allemaal in de collectiviteit uh, zitten. We hebben veel te veel van onze verantwoordelijkheden naar de overheid uh, gebracht. Je moet de, de, de mensen, de instellingen, de bedrijven daar veel meer weer zelfverantwoordelijkheid voor laten dragen en moet je zeggen, er komt geen geld van de overheid bij. Dat kunt u zelf in de particuliere uh, ontwikkeling stoppen. Laten we even mevrouw nou, Bartelt Bart, reageren. Meneer Brinkman, u bezuinigt 200 miljoen euro... op het onderwijs aan gehandicapte kinderen. U voert een eigen bijdrage van 3000 euro in voor de jeugdzorg. U bezuinigt 300 miljoen euro op de sociale werkvoorziening... voor kwetsbare mensen die met hun handicap graag aan het werk willen. En u heeft prachtige verhalen over innovatie... maar uw kabinet bezuinigt ook tientallen miljoenen euro's weg... op alle wetenschappelijke innovatieprogramma's die we hebben in Nederland. Dat had u allemaal niet hoeven doen als u iets minder hard bezuinigt had als u dat totale bedrag wat verlaagd had. En dat kan onze economie uitstekend hebben. Want Nederland heeft de krachtigste uitgangspositie... in deze crisis van de hele Europese Unie. Nou, dus wat u doet, is de economie kapot bezuinigen. En u legt de verantwoordelijkheid, de rekening... veel zwaarder neer bij de kwetsbaarste mensen... dan bij sterke mensen zoals u en ik. Want u laat de hypotheekrenteaftrek onaangetast... terwijl daar mensen zitten met een dikke beurs... die best wat meer hadden kunnen inleveren. De sterkste schouders hadden best wat zwaardere lasten kunnen dragen. Okay. Nee, dat is, dus, wat is een klassiek verhaal van herverdelen. De bovenste inkomens die brengen drie kwart ja, en meer van de inkomstenbelasting op. Er wordt in dit land echt een solidariteitsbijdrage betaald. En het is gewoon niet waar dat we voortdurend bezig zijn de zwaksten te pakken. Waar het om gaat, is dat de mensen... Een half miljard euro. Ja, mevrouw, laten we nou niet met getallen uh, uh, uh, uh, elkaar onder Ik vind slaan. dat veel geld. Ja, dat is uh, goed recht. Waar het om gaat, is dat die gehandicapten, mensen met een lichte handicap... wel degelijk in het arbeidsproces kunnen terugkeren... of voor een deel kunnen terugkeren. Maar dan moet er wel überhaupt een bedrijf zijn dat producten kan maken. Laten we even naar Luc Hermans gaan. Want u zit ook in dit kabinet, althans uw partij. Ja. En het verwijt is, uw, uw kabinet bezuinigt de economie kapot. Ja, maar dat, dat zijn altijd degene die, die we eerst gaan verdelen... en dan pas gaan kijken of de koek ook groter kan gaan worden. Dat is altijd dat bekende verwijt. Waar het om gaat en is dat je ziet dat Nederland een enorme economische klap heeft gehad... met de financiële crisis die we hebben gehad. Dat betekent dus dat we erg gezamenlijk per jaar zo'n beetje 30 miljard op achteruit zijn gegaan. Daar moet je dus wat aan doen, als je de overheidsfinanciën op orde wil brengen. Dat betekent dus harde ingrepen. En die ingrepen vinden dus over de hele linie plaats voor iedereen. En tegelijkertijd zie je dat dit kabinet waar bewaard gaat over onderwijs. want mevrouw Bart had het er net ook over. Dan zie je dat het kabinet zegt, ja, we gaan in het onderwijs... een aantal dingen die verkeerd zitten, die gaan we eruit halen. Geld wat daarvoor vrijkomt, komt terug naar het onderwijs. Want de facto is het enige begroting waarop totaal niet bezuinigd wordt... is de onderwijsbegroting. We gaan maar wat is er dan verkeerd aan in? Innovatiesubsidies. Er is helemaal niks verkeerd. Dat zijn aan hele belangrijke manieren ja. om de economie te innoveren. Om met nieuwe producten te komen. Ja, en ervoor te zorgen Bart. dat Nederland weer gebeurt meer kan gaan Bart. produceren. Nee, want u bezuinigt tientallen miljoenen nee. op die innovatiesubsidies. Bart, Zelfs VNO NCW waarin... heeft tegen daar gebreide, het bleef tegen daar, geprotesteerd. In Groningen geloof ik. Ja. <laughs> ik, ik moet u beiden ja. even gaan. Het gaat het wel erg. Nee, ik ga u ja, even onderbreken, mevrouw Bart. Want ik ben bang dat we eventjes gaan tennissen. Althans, we gaan naar het tennissen. Ja, dat is, uh, het, is, uh, het is hier net afgelopen, de finale van het vrouwenenkel. Het is niet de eerste Grand Slam titel voor China geworden. Maar de vierde Grand Slam titel voor Kim Kleisters. Die een, ja, op het bankje zit en het nog maar nauwelijks kan geloven. Drie keer won ze de US Open. Dit toernooi wilden ze zo graag winnen. Uit het verleden, ze heeft natuurlijk in Australië met Lady Hewitt Australië een relatie gehad. Ze is een beetje het kind van Australië, Kim Kluisters, maar nog nooit won ze de Australian Open. En ze heeft het hem nu toch maar geflikt. De eerste set verloor ze 6-3. Dat zat ze niet echt in de wedstrijd, maakte ze veel te veel fouten. Was Nali gewoon de betere, maar daarna kwam de Belgische op stoom. Ze won de tweede set met 6-3. En was in de derde set ja, eigenlijk heer en meester. Maakte veel minder fouten. Het dwong Nali tot het uiterste. Lie ging daardoor veel meer fouten maken. Ja, en daardoor Windklim Kluisters de derde set met 6-3. De eerste Grand. Slim overwinning dus in Melbourne voor Kim Kleisters haar vierde in totaal. Dankjewel, Mark Brasser. Even heel kort nog even dit, dit blokje afrondend... Uh, in de poging een helder antwoord uh, te krijgen, meneer Brinkman. Uh, allerlei zaken die moeten gebeuren. U laat het woord flexibiliteit uh, vallen. Maar die punten die in het kabinet zijn afgesproken... waar uh, aan vastgehouden moet worden. Het ontslagrecht niet aanpakken. Die AOW-leeftijd niet sneller verhogen zoals bij het CDA eigenlijk ook... Uh, gewend zou zien, de WW aanpakken, waardoor de PVV met name wordt tegenhouden. Vindt u dat lastig? Vindt u dat vervelend? Ja. Nou, dat betekent dat je praktisch op zoek moet gaan naar andere mogelijkheden, of tijdelijk andere mogelijkheden, om toch te bereiken wat je wilt. Laat ik het voorbeeld nemen. Nee, ja, maar ja, ik wil toch best we wel... een tis... een hoe komen we deze winter door met de PVV? Nee, nee, nee. Ja. Ik, ja, ja, nee maar we nee, moeten nee, eerst gewoon... even deze uitzending doorkomen. Nou, ja. even, vindt u dat lastig? <laughs> Wij zijn, uh, we komen uit een traditie in het CDA... om als het niet linksom kan, dan gaat het rechtsom... Uh, of we gaan bij voorkeur midden door onze eigen route. omdat je, we denken, uh, als, ook alweer. Ja, maar omdat wij denken dat er altijd wel weer een oplossing is... voor wie, uh, wie wat wil. Laat ik het praktische voorbeeld nemen van het onderwijs. Wij zijn zeer afhankelijk in dit land van slimme mensen. Niet ja. alleen op het allerhoogste topniveau... maar ook uh, gewoon op het mbo-niveau. Uh, en waar het... Kunst nu is om het onderwijs zo herin te richten... dat inderdaad de mensen die talent hebben... of het dan met de handen is of met het hoofd... Ja. dat die ook sneller doorstromen en snel in de arbeidsmarkt op hun plek kunnen komen. En dat is de reden waarom uh, mevrouw Van Bijsterveld nu een hele forse discussie heeft met het onderwijsveld. Zowel met de studenten als met de instellingen. Hoe kun je nu uh, dat, dat onderwijs wat praktischer uh, inrichten. De mensen ook wat sneller op hun plek brengen. Dan kunnen ze altijd in het werk verder worden geschoold. En hoe voorkomen we dat dat allemaal uh, naar het buitenland uh, ja, wegkomt. We... Dat is een buitengewoon praktische benadering. Omdat je ziet dat uh. de jonge lui echt wel leven in een andere wereld en ook willen werken. Maar dan moet je het systeem, en dat op een aantal onderdelen, dat belemmert dat moet je herzien. En, en ja, dat, hoe je dat noemt, noem je het. Nou, dat is dan toch een andere insteek die praktisch is. Ja, maar ik heb een beetje het idee dat het antwoord helemaal niks met de vraag te maken heeft en andersom. Um, vindt u het lastig dat het kabinet vastzit aan een aantal afspraken met de PVV... die u eigenlijk zo belangrijk zou vinden dat die wel veranderen? Uh, ik heb lange bestuurlijke ervaring. Uh, Juist zowel daarom is het leuk om uh, te werken. Ja, en daar, daar, daar weet ik uit. Dat als je het op een bepaalde manier niet kunt en je houdt toch dat doel, dat nee, iets wat verder komt. Nee, dat is helemaal niet nee, lastig. Dat is de taak van bestuurders. En ja, om als het niet op de ene manier kan, het op een andere manier te kunnen. Dat willen mensen, ook van de mensen die in de regering zitten. Die willen geen kabinetscrisis, die willen geen gehakentak tussen partijen, die wil het. dat er geregeerd en bestuurd wordt. Oké, okay, Hermans. Hoe vindt Loek Hermans dat? Hoe lastig vindt u het? Om vast ik te zitten jammer. aan afspraken met de PVV? Ja. Nee, ik vind het jammer. Jammer dat dat niet, uh, niet van elkaar gekregen is. We hadden natuurlijk te maken met een paar hele grote vraagstukken. Een vraagstuk van uh, flexibiliteit van de arbeidsmarkt. Waarbij het ontslag krijgt natuurlijk een punt veel. Want ook daar dus is de tegen om dat aan te pakken. Uh, maar als je ook kijkt bijvoorbeeld naar, naar het punt van de, van de pensioenen... daar ligt natuurlijk op dit moment een bijna akkoord tussen sociale partners... En dat betekent dat, dat het kabinet heeft gezegd... het kabinet praat er op dit moment mee. Als dat gaat gebeuren, dan betekent dat dat we dus wel degelijk... op het gebied van de AOW, de pensioenen in Nederland... een paar hele grote stappen voorwaarts gaan zetten. En dat wil zeggen dat we dus in de keuzes die je moet maken... waarom je en welke elementen je van belang vindt... en uh, ja, uh, ik vind het jammer dat ons slagrecht niet, uh, niet aangepakt wordt. Uh, maar ik denk dat ook de flexibiliteit en de verandering op de arbeidsmarkt... op dit moment voor een deel dat probleem al aan het achterhalen zijn. Maar het blijft een punt waarvan ik denk dat we uiteindelijk... toch een keer aan de dat we moeten gaan, uh, gaan werken. U zit straks... Uh, oh, Toftissen, wil je nog op reageren? Ik. Ik denk dat, dat, dat CDA, VVD de PVV natuurlijk nog wel een keer heel erg sterk tegenkomen. Want als echt de groeipotenties, zoals die ook door de commissie Bakker in juni 2008 zijn voorspeld... op de arbeidsmarkt uh, werkelijkheid gaan worden na deze economische crisis... en we zitten tegen het einde daarvan, dat betekent dat we heel veel mensen nodig hebben. Dat betekent schouders eronder. Werkelijk dat die anderhalf miljoen leden van de beroepsbevolking die nu niet meedoen, dat die echt kunnen meedoen. En twee, je zult er niet aan ontkomen, wil je hier werkgelegenheid behouden dat dat echt dus ook uh, migranten naar Nederland blijven komen. VNO, NCW en MKB Nederland roepen dat ook. Nou ja, en daar gaat natuurlijk de PVV dwars voor liggen. Dus CDA en VVD zullen de partijen in de Tweede Kamer wel vaker nodig hebben... zoals ze de deze Week ook nodig hebben gehad... om echte dingen die ertoe doen. Maar... Om Nederland mee te laten doen in de internationale economie... dan zullen ze steun moeten gaan zoeken bij D66, bij GroenLinks... bij de Partij van de Arbeid en SP om dat mogelijk te maken. Want de PVV houdt, houdt tussen... dit land in gijzeling en houdt dit land op slot. Loek Hermans maar wil even. Even, kijk, uh, ik ben redelijk op de hoogte wat het MKB en het VNO willen op dat punt. Uh, die hebben gezegd: van het is van groot belang dat ook migranten, maar dan kansrijke migranten binnenkomen. Dus niet kansarmen alleen maar ja, met gezinshereniging helpen. maar heb ik problemen. het ook niet over. Nee, maar, nee, maar dat betekent dus dat daar ook, als u kijkt naar het regio natuurlijk wel een mogelijkheid voor is. En dat wil dus zeggen dat we heel goed moeten zien op welke manier ook de Nederlandse arbeidsmarkt de komende tijd verder uit zijn, mag ik zeggen, starheid kunnen halen. En daarin past ook een forse aanpak van diegenen die op dit moment in uitkeringen zitten, dat die echt push worden naar die arbeidsmarkt toe. Dat zijn de maatregelen die dit kabinet neemt. Nou, dat pushen dat is niet dat, zo leuk. Maar denk mag ik dan eens vragen? Dan ja, Bart, meen, mag ik dan eens vragen? Er stond deze week, vond ik, een heel indrukwekkend artikel... in een van de landelijke dagbladen... waarin hoogopgeleide allochtone meiden... Uh, allemaal hbo of universiteit... vertellen dat zij Nederland verlaten omdat ze zich voortdurend gekwetst en beledigd voelen... Uh -huh. door de uitlatingen van de PVV. En ik vind het fantastisch om te horen dat meneer Hermans zegt... wij hebben hoogopgeleide kansrijke migranten nodig... want die meiden zijn inderdaad over een paar jaar hard nodig... om de AOW te helpen verdienen voor alle ouderen in Nederland. Waarom werkt u dan samen met een partij... die hoogopgeleide kansrijke geïntegreerde meiden... die de schouders eronder zetten en mee willen doen in Nederland... die zich het land uitgejaagd voelen, louter en alleen maar... omdat ze een hoofddoek dragen? Ja, maar en... maar voor de, ja, voor de helderheid. Uh, op dit punt heeft uh, de, de coalitie, VVD-CDA duidelijk gemaakt dat ze het absoluut niet eens is met datgene... wat er over de opvattingen zijn van de heer Wilders. Dat is evident duidelijk gemaakt. Nou, dat ging de over de, de islam, hè, de opvattingen van de heer Wilders. Ja, maar... Hier gaat het nu over hoogopgeleide jonge meiden... die zich gekwetst voelen ja, door heeft... zijn opstelling. En die de ja, sfeer in Nederland zo negatief we, vinden. Natuurlijk, nou, uh, dat verhaal is helder. Maar er zijn dus een aantal die dat gezegd hebben. Ik denk dat het van groot belang is. is dat Nederland duidelijk laat zien... dat die mensen wel degelijk welkom zijn. En ik weet ook dat Mark Rutte en het hele kabinet dat nadrukkelijk ook heeft... in de Kamer een zeer groot de meerderheid als je dat wil. Er zijn altijd mensen in dit land die dit soort zaken proberen... naar voren toe te brengen en daar heel negatief over spreken. Daar neem ik fors afstand van, ook in deze verkiezingsstrijd... omdat ik denk dat dat niet goed is voor Nederland. Als je kijkt nou toch brengen, ook brengen. even op de, op de, op de werkvloer... Uh, hoezeer uh, wel degelijk ook individuele werkgevers en mensen op scholen of in rechtbanken bezig zijn. om wel degelijk mensen van andere cultuur ook in hun uh, instituten uh, op te nemen. Dat, uh, echt, er zit een emancipatiegolf die ook niet te stuit is. Dus niet alleen omdat we die mensen nodig hebben. maar omdat we ze respecteren. Dat is ook altijd de stelling van het CDA geweest. Wij we zijn zelf een emancipatiebeweging. waar katholieken en gereformeerden ook een hele strijd hebben moeten voeren. om, om voor serieus uh, aangenomen te worden. Die mensen nemen we serieus. Die vinden hoe langer hoe meer een plek. Maar meneer Bringman, boel... als ik eventjes mag onderbreken... er is toch een statenlid in uh, Noord-Holland... nummer 2 op de lijst van het CDA. Die voorstander is van een verbod op hoofddoekjes... op het provinciehuis nummer 1 is dat. Nummer 1. Uh, in ieder geval, Mijn oogsraal. Uh, de... In parool vandaag staat dat hij nummer 2 is. Ik heb het artikel uh, niet uh, gelezen. Is niet hij pleit de... voor een uh, hoofddoekjesverbod op het provinciehuis. Dus is in ieder geval niet de opvatting van het CDA. Uh, en uh, waar het mee om uh, gaat... Distanteert u zich daarmee van deze Ik ken het artikel uh, niet, dus ik zal me onmiddellijk... naar de uitzending uh, oriënteren. Mijn opvatting is. Vindt u dat, dat het niet bij het CDA hoort, deze opvatting? Wij hebben altijd niet alleen respect uh, getoond voor de opvattingen van, uh, van anderen, maar we hebben ook nadrukkelijk gezegd: we hebben elkaar nodig, uh, gewoon, gewoon letterlijk. Uh, ik, ik, ik mag toch eigen voorbeelden uh, noemen uit familiekring. Als ik zie hoe in, in de zorg uh, mensen met oudere mensen, familieleden, uh, omgaan, dat zijn. In zeer belangrijke mate tegenwoordig mensen uit andere culturen. Daar ben ik zeer dankbaar voor. Letterlijk dus, dus ook dankbaar voor. Dus een statenlid wat een verbod voor hoofddoekjes uh, op het provinciehuis voor ambtenaren uh, bepleit... die hoort wat u betreft niet echt bij het CDA thuis? Ik ga me oriënteren en uh, u hoort daarna erover. Oké. Okay. Nou, nog voor twaalf uur, denkt u? Ja, we zitten nu met elkaar hier in gesprek. Ja, dus dat is een beetje moeilijk. Laten we het hebben over het belang en de rol van de Eerste Kamer... in deze laatste paar minuten die we nog hebben. Want uh, het wordt natuurlijk allemaal wel heel erg politiek hè, in de Eerste Kamer. Bent u trouwens niet benieuwd wie uw uh, uh, uh, collega, moet ik zeggen... fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor de PVV zal worden? Ja, dat is ze. Zijn, ja, zijn, ja? Ja, zijn we allemaal, ja, zijn we allemaal ja. benieuwd naar... Nou goed, dat zullen we afwachten. -nou, ik, ik begrijp dat er binnenkort een debat is... Uh, waarbij uh, de heer Brinkman, Hero Brinkman dan... Uh, ja. zal uh, maandag fungeren. maandag in de ja. VU in Amsterdam. Voor onderwijs Toekomst van onderwijs. En daar doet uh, Hero Brinkman mee. Ja. En verwacht u ook dat hij de fractievoorzitter van de PVV ja, in de ik, Eerste ik, ik, Kamer wordt? Het is wordt? geen partij. Het is, het is een eenmansbedrijf van de heer Wilders... met een aantal vennoten En uh, dat wordt in, in alle geheim wordt dat besloten. Maar ja. bent u bent er wel benieuwd naar. En Hermans ook? Iedereen is daar benieuwd ja, ja, ja dat, meneer, meneer Brinkman... Oh, sorry. Ik, ik denk dat het van groot belang is dat dat zo snel mogelijk bekend wordt. Maar ik heb begrepen dat de PVV dat pas na de verkiezingen bekend wil gaan maken. Ja, dat dus vindt dat vind, wel opvallend, ja. vind ik wel opvallend, ja. Van. Meneer Brinkman uit Noord-Holland kan het in elk geval niet worden. Want die staat kandidaat voor de staat En dat is onverenigbaar met het Eerste Kamerlidmaatschap. Oh, ik zou het wel echt um, treurig vinden als de kandidaat van de PVV... pas na de Statenverkiezingen bekend wordt. Want in feite vraag je je kiezers dan om blind te tekenen ja. bij het kruisje. Hè? En zo gaat dat niet in een de democratie. Ja, okay. Meneer Brinkman, uh, geen vriendin trouwens. Andere, trouw, Brinkman, andere, dus. Brinkman, nee, andere Brinkman. zou je ook wel leuk vinden om te weten... wie je counterpart gaat worden bij de PVV. In eerste ja, termen. blind schuiken vind ik moeilijk. Ik, ik, ik, ik hou er altijd van om te weten met wie ik te maken heb. Oké. Okay. We zijn er doorheen. Het is oh. bijna twaalf uur. Uh, het is niet anders. Meneer Brimka, hoeveel zetels gaat u halen in de Eerste Kamer? CDA? Het CDA gaat meer zetels halen dan u verwacht. Okay. Maar hoeveel? Want... Uh, uw, uw wij doen, wij partijleider... doen ons best voor elke zetel. We weten dat we voor moeten vechten. Maar en uw partijleider ik... Maxime Verhaag... hield rekening met halvering in de Eerste Kamer. U uh, ook? Ik hou uh, rekening mee uh, dat het beter zou kunnen. Uh, maar ik ga er wel vanuit uh, dat wij het dieptepunt echt hebben bereikt. Oké, okay, nou, met, met het getal uh, wie het weet... Goed links, 6. Link van van 6, ja. 6 ja. Ja, en Luc Hermans, hoeveel? Ik heb al een paar maal gezegd en ik herhaal dat ook gewoon... wij gaan gewoon voor 20 zetels. Het is een zeer ambitieus. Marleen... Ik ben wel vertuigd dat Nederland okay. veel VVD nodig okay, heeft. Marleen Bart, kort... Nou, wij hebben vandaag congres in Groningen. En onze Groningse kandidaat okay. staat op 16. En die gaat erin komen. Dank, okay. Dank we allen. Weer. Ook in Groningen. Ja. En graag tot volgende week. De actualiteit van de geschiedenis.